Ik was laatst op een barbecue, het was al tamelijk heet Er stond heel veel te drinken, je begrijpt wat ik toen deed Ik nam een extra biertje, maar ik zag tot mijn schrik Het vlees beweegt, zei ik toen met een snik Op die boot die aan kwam varen, de steiger los Nog de gasten waren weg Ik wilde naar de bed gaan Ik dacht dat ik me lef, Toen voelde ik een vinger Die stak hard in mijn rug Toen gaan er huis, mijn man komt zo terug